Dag meneer De Vries. Hoe gaat het met u? Dank u wel meneer. U bent toch radioamateur? Jawel meneer. Betekent dat dat u ook radio's kunt maken? Jawel meneer. Ik heb veel radio's gemaakt ook. Ik wil wel als stuk zijn? Ook wel als ze stuk waren meneer. Mijn radio is stuk. Ach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 En toen we tussen twee rotsen doorkwamen, stonden we plotseling voor een ravijn. Een steile wand met 200 meter beneden ons, de lichtjes van dat dorp. Onmogelijk om daar in het donker achter te dalen. We keerden terug. Ja. Op een klein half uur was het een dorpje met drie boerderijen. Twee waren onbewoond. In de derde bleken nog mensen te wonen.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 Jij krijgt toch ook alles voor elkaar, hè? Je bent er dus weer. Dag, Alt. Dag, Bart. Dag, Dag professor. Ik ben Dag. er weer. Naar nou, je zin gehad? Bijzonder. Mooi zo. Zijn een kop koffie voor je halen? Uh, Lieve carnaval. Is dat wat? Ik moet het nog lezen. <tus> Ik me af of het iets is. Voor studenten. Wat behandel je op het ogenblik? De betekenis van kleuren. wordt dat ook al bij ons vak. Ja. Ligt er wat je ervan maakt. <coughs> ja, je maakt er wat van. Ik heb er nogal wat werk aan. Meer dan vorig jaar.